12 uur. Dit is Jeroen Tjaapkema met het NOS Journaal. De politie heeft vier mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij plofkraken bij verschillende supermarkten. De verdachten uit Utrecht en Nieuwegein gingen volgens de politie professioneel te werk. Ze gebruikten ook steeds dezelfde methodes. Ze braken in bij de winkel en braken daarna de geldautomaat open met een sleepkabel of met een thermische lans of door middel van een gasexplosie. De politie kwam de vier op het spoor via drie andere verdachten... die vorige maand al werden opgepakt... na plofkraken bij Albert Heijn-filialen in Soest en Driebergen. De aanval van hackers op de Franse omroep TV Saint Monde was veel groter dan gedacht. Volgens de directeur was de aanval in april vorig jaar... de omroep bijna fataal geworden. Ook zegt hij dat er bewijs is gevonden... dat Russische hackers achter de aanval zitten. De gevolgen voor TV Saint Monde waren groot. Het duurde maanden voordat het bedrijf weer gebruik kon maken van internet. Er zijn ook sprake zijn van een Nederlandse link. De hackers zouden onder meer zijn binnengekomen via een bedrijf in Nederland dat op afstand bestuurbare camera's levert. Om welk bedrijf het gaat is onbekend. De Belgische premier Michel laat vandaag verstek gaan bij de opening van het parlementaire jaar. Normaal leest de premier de beleidsverklaring voor, maar door onenigheid in zijn coalitie heeft Michel deze Belgische variant op de troonrede uitgesteld. De partijen zijn het erover eens dat er 3 miljard moet worden bezuinigd, maar er is grote oneenigheid over een aantal belastinghervormingen. Vannacht leken de ministers dicht bij een akkoord, maar nadat vicepremier Peters was vertrokken voor overleg met zijn eigen partij, bleef hij weg tot ongenoegen van de rest van het kabinet. Vrijdag moet de begroting worden ingeleverd bij de Europese Commissie. Het weer. Op een aantal plaatsen kan het nog mistig zijn. In het noorden veel bewolking en soms wat regen. Later kan het ook op andere plaatsen regenen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Door het 10 tot 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en soms zon. In het zuiden is er veel bewolking. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnanswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, goedemiddag. Dames en heren. En goedemiddag Sandra. Goedemiddag. U en goedemiddag luisteraars. Wat een gezelligheid weer. Leuk hè? Ja. Ja, ik heb er zin in. Ja, het mooi weer ook buiten zo te zien. Morgen regent het nog, maar het lijkt nu wel weer lichter te worden. Ah, Geweldig. Dat horen we straks wel om half één. wat het weer gaat doen. Laten we het daar niet over hebben. Hé, hey, um, uh, hoe is het? Uh, ja, Ota had ik ook al gevraagd hoe het met je is. Maar het gaat goed met je? Ja, het gaat hartstikke goed met mij. Ja. Met jou ja. ook? Ja. Uh, jawel. Jawel. Jawel. Ik mag niet klagen. Heb me vanmorgen uh, gezegd. Jij mag niet klagen? Nou, oké. Okay. Dan doe ik het niet. Maar zeer gehoorzaam altijd. Maar uh, het is weer zand voor de lunch. Eh, als u al een broodje of een kopje soep of iets anders eh, op tafel heeft staan... dan wensen wij u natuurlijk smakelijk eten. Dat ook nog. En verder, eh, nou ja, wat hebben we vandaag? We hebben de bioscoopagenda, we hebben het regio-nieuws... en we hebben natuurlijk het recept van de week. En het wordt weer heel lekker, hoor. Oeh. We gaan internationaal vandaag. Maar voor de rest gaan we nog niks vertellen. En we hebben de popvraag. Ja, we hebben de popvraag. Die vind ik leuk. Ja, zullen we eens kijken of, uh, of er al mensen zijn die... Uh, we gaan hem stellen, gewoon de popvraag. Ja, dat, is, uh, dat heeft Sandra bedacht, dames en heren. We hebben elke week dus de popvraag. En, en uh, u kunt er niks mee winnen. Helemaal niet. Uh, je kunt er alleen maar, uh, zoals het Ekdom dat altijd zegt... Een plaats mee verdienen in de Hall of Fame. <laughs> dus dat is alles. En voor de rest niks. En, uh, uh, maar dat is wel leuk. Dus Sandra, stel jij even de popvraag van deze week. Daar komt hij. En jij mag niet meedoen, want We, jij weet al die antwoorden Ik, ik weet hem, maar uh, ik, ik, nee, uh, ik zal eerst nog even vertellen... dat als u de popvraag weet, dan kunt u het antwoord mag u neerzetten op, uh, op Facebook. Op onze uh, pagina, Sandvoort Luncht, op, uh, op Facebook. U mag ook naar de studio bellen natuurlijk. Dat is 5730393. Uh, met 023 daarvoor als u van buiten belt. Dus dat mag ook nog... En hoor je dat ik in één keer het nummer erin uh, keer op. Ik ben helemaal verbaasd, ik ben er stil van. Ja, hè? <laughs> ik leep al zo ineens het hele nummer op. Ik wist dat nooit. Nou, 0573-0393 mag u bellen als u het antwoord weet. En hier komt de vraag. De vraag van deze week. De nummers Red Red Wine van UB40 en I'm a Believer van the Monkeys zijn geschreven door A. Neil Diamond, B. Paul McCartney. C. Elton John. Of D. Billy Joel. Nou, ik ben benieuwd wie er met het juiste antwoord komt. Ja, ik zeg niks. Ik zwijg. <laughs> Oké, okay, nou, dat is de popvraag. En uh, nogmaals, je kunt er niks meer winnen. Dat is helemaal... Uh, nee, het is een armlastige organisatie hier precies. Voor, dus we kunnen geen prijzen weggeven. Uh, maar dat uh, doen we niet. En uh, maar u kunt wel een plaats verdienen in de Hall of Fame. En dat is ook leuk. Ja? De Hall of Fame. Die gaan we dan speciaal oprichten op onze Facebookpagina. De Hall of Fame. Gaan we doen. We hebben al uh, uh, uh, één lid, geloof ik. Nee, nee, nee, twee Twee hebben we er al. Ja, mevrouw Schippers en meneer Bruist. Ja, die hebben de vorige twee gewonnen. Dat weten we nog. Dat gaan we even noteren. En dan gaan we dat uh, uh, dus eventjes doen. We gaan beginnen met Bony Bankett Oftewel, Bonnie M. natuurlijk de Nederlander, Bobby Farrell daarin. Hè? Heet die zo? Ja, Bobby, Bobby ah, Farrell. dat ja, nee, heet zo? Ja, ja. Ja, Ik ga wel altijd doen met Bobby McFerrin, maar dat is een heel ander. Nee, het is Bobby Farrell. Die, eh, die zware mannenstem, die hoort hij nu ook. Rivers of Babylon. By the rivers of... dat was Boniem dus. En uh, dat, uh, dat, uh, dat heette dus de Rivers of Babylon. En uh, ik lees net een berichtje dat... Uh, de, oh, nou, mocht u toevallig een uh, Samsung Note uh, 7 gekocht hebben... Dan heb u pech. Uh, dat is waarschijnlijk nog op brandgevaarlijk te zijn. En, uh, maar ze gaan nu definitief stoppen met de productie en de verkoop van het apparaat. Dus... Uh, Mocht dingen hebben aangeschaft, dan heb je pech. Maar in ieder geval, hij wordt niet meer verkocht. Hij wordt uit de productie genomen. Zo lees ik zojuist via de NOS. Ben ik lekker het nieuws voor? Hahaha. <lacht> Leuk, hè? Ben ik weer, eens, ben ik weer even sneller? Hé, hey, uh, ik ga even mijn persoonlijke hittip draaien. Want uh, dat weet u wel natuurlijk. Die heb ik sinds gisteren ingesteld. Dat blijft niet zo. Maar deze wel. Uh, de Rolling Stones, hè? Je weet het voor alle Stones-fans. Dus nog weer even je oortjes gespitst, jongens, want er komt een prachtig nieuw album in. Blue Alone heet het. Ja, Blue Alone heet het. Dat is, uh, is een geweldig uh, nieuw album met alleen maar blues-klassiekers. Echte oude blues-klassiekers. En dan hebben ze een single. Vanuitgebracht alvast om u een beetje in de stemming te brengen. Want Aldo komt pas op 2, 2 december. Maar er, om u vast een beetje in de stemming te brengen. Ja. Dit zijn de stoods. Just your fool. Jazeker. Lekker hè? Ja, heerlijk. Ja, die dus oude Stones. Dus de Stones gaan helemaal terug naar hun roots, jongens. En uh, een prachtig album. Uh, Blue Alone heet het, lied, het, heet het album. Komt uit 2 december, als ik uh, goed ben ingelicht. En uh, dit was alvast een single. En die heet Just Your Full. En het album is live opgenomen in de studio. En dat is ook wel leuk, want ik hoorde net een fout. <laughs> zo leuk. Ze hebben dus zelfs fouten gewoon laten zitten. De bassist, die wist op een gegeven moment niet dat hij naar een ander akkoord moest. Dus, uh, <laughs> dat is juist wel leuk. Dat waren de Stones vroeger ook. Je, je hebt van oude, oude Stones hoor je ook, dat er een knaller van een fout in zit. Die hebben gewoon laten zitten. Leuk is dat. Dat is allemaal niet zo super perfect. Maar dat hoort ook niet bij blues muziek trouwens, vind ik. Goed, de Stones dus. And just your full. We gaan naar de 3 1, want anders dan redden we het allemaal niet meer. Drie aparte platen uit de 70s van het album Golden Years of Dutch Pop Music. chama muziek van voor jouw tijd, hè? Ja, absoluut. <laughs> maar wel leuk. Wel lekker. Uh, u hoorde achterin. Vol ja, de, de, de, u zult natuurlijk denken: wat hadden deze drie platen met elkaar te maken? Nou, gewoon dat ze uit hetzelfde album komen. Golden Years of uh, Dutch Pop Music 70s Volume 1. Het zijn, uh, er zijn dus weer uh, vier dubbel cd's toegevoegd aan deze prachtige serie. Uh, uh, samengesteld, en dat is het leuke. Samengesteld door Willem van Koten, oftewel Joost de Draaier. En die heeft, uh, nou, is gewoon gedoken in het hitarchief. En uh, heeft heel oude singeltjes opgedoken. En hitjes uit, nou, van begin jaren 60 tot eind jaren 70. En dat zijn dus vier CD's. Uh, afzonderlijk verkrijgbaar. En dit is, is, is zo lekker, joh. Dan hoor je weer oude dingen gewoon terug die je eigenlijk nooit meer hoort. Nou, daar waren dit er denk ik drie van. Uh, de eerste die we hoorden, dat was de Machine. En dat is een band die uh, kwam voort uit de Swing Soul Machine. Ze hebben een aantal jaren Soulmuziek gespeeld en daar hadden ze op een gegeven moment de bak van. En ze hadden ook niet zo'n beste zanger. Uh, de, de, die heette uh, Spooky of zo. Uh, die hebben ze op een gegeven moment maar uitgedonderd en toen zijn ze progressieve popmuziek gaan maken. En uh, nou, dat was het eerste nummer wat we hoorden: de Machine. Uh, nou ben ik even de titel kwijt, maar goed, dat, hoort, dat maakt niet zoveel uit. Tweede nummer, dat was Red Rover. En dat was van een band die ja, ook waarschijnlijk maar één hit gehad heeft tijd. De Mailer McKenzie Band. En die deden echt stinkend hun best om op Creedence Clearwater Revival te lijken. En uh, dat lukte ook nog vrij aardig. En uh, als laatste hoorde u natuurlijk een superband uit die tijd. Met onder andere Sascha van de Geest en uh, Robert-Jan Stips als uh, belangrijke mensen erin. En dat was uh, Super Sister. En dat was echt een, een prog -rock band, hè? Dat kon je ook goed horen. Die mensen die, die, die speelden. ja, Dat, dat zoiets hits werden. Dat, dat, daar snap je niks van. Maar dat gebeurde in die tijd gewoon. En dat was gewoon uh, hele leuke muziek. Super Sister heette de band. En het nummer dat heette She Was Naked. Nou, dat moet ik me niet voorstellen met dit weer. Uh, nee, ik ga het niet zeggen. Ik had nog een rare opmerking in mijn hoofd, maar ik denk, ik doe het niet. Ik draai nog... Uh, nee, ik doe het ook niet ook. We gaan naar het nieuws. Want het is bijna half één. En Sandra zit vol ongeduld uh, gewoon te wachten van... Uh, hè? Mag ik nou? <laughs> Straalt het er vanaf? Nee? Ja. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. woensdag 13 oktober vergadert de Zandvoortse gemeenteraad en dan zal blijken wat zij aan het college van burgemeester en wethouders meldt uh, over de voorgenomen samenvoeging van ambtelijke diensten in Haarlem. De standpunten van de verschillende partijen werden duidelijk in de voorbereidende commissievergadering op 15 september jongsleden. Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn voor de samenvoeging, maar inmiddels heeft ook de ondernemingsraad van de gemeente Zandvoort zich overwegend positief uitgelaten over het voorstel. Er zijn ook al wijzigingsvoorstellen van de PvdA en Sociaal Zandvoort binnengekomen... en ook andere partijen hebben aangekondigd het voorstel van het college te willen aanpassen. Een vrouw heeft maandagmiddag ruim drie kwartier opgesloten gezeten... in de kluisruimte van de ABN Amro Bank aan het Houtplein in Haarlem. Aan het einde van de middag was de vrouw naar de bank... om daar waardevolle bezittingen in haar persoonlijke kluisje te stoppen. Daar viel de onbekende oorzaak de stevige toegangsdeur naar de kluisruimte dicht... Na enige tijd raakte de vrouw in paniek en heeft ze hierbij handelingen verricht... waardoor het alarm in de bank afging. Omdat het in eerste instantie niet duidelijk was wat er aan de hand was... en of de vrouw kwade bedoelingen had, kwam de politie massaal ter plaatse. Agenten troffen de vrouw aan en het verhaal werd snel duidelijk. Ze kon na een klein uur de kluisruimte weer verlaten. Er zal worden onderzocht hoe de stevige toegangsdeur... naar de kluisruimte dicht heeft kunnen vallen. Vanwege de bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen wordt Sandvoort in oktober nog één keer wild. Onder het motto Sandvoort Goes Wild organiseert de VVV de hele maand oktober op zaterdag, zondag en donderdag om half vier burlwandelingen. Tijdens deze wandelingen trekt men onder leiding van een gids de waterleiding in op zoek naar herten. Gezien de grote populatie in dit gebied zijn deze niet te missen... en kan men met eigen oren het beurlen horen en het aanschouwen... hoe de herten het fysieke gevecht om de vrouwtjes met elkaar aangaan. Een unieke ervaring dus. Speciaal voor jonge geïnteresseerden wordt er in de herfstvakantie... Uh, op drie dagen, 19, 20 en 21 oktober, kinderbeurlwandelingen georganiseerd. De kosten voor de wandelingen met gids zijn 6,50 euro... en dat is, geldt voor een leeftijd vanaf 9 jaar... en tot 8 jaar is het 5 euro... En als klap op de vuurpijl is er op 22 oktober op Park Zandvoort... ook nog de Wild Drive-In Bioscoop. Op 22 oktober worden twee films getoond. De vroege voorstelling voor het hele gezin begint om kwart voor zeven... en de late begint rond half tien. Voor de vroege voorstelling is er gekozen voor Zootropolis... en de late voorstelling wordt Jungle Book. Voor 20 euro per persoon/auto kun je de Wild Drive-In Bioscoop bezoeken. Kaarten zijn uiteraard verkrijgbaar bij de VVV in Zandvoort...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 Eh, ...matig over land en krachtig aan zee... ...en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Donderdag is het over het algemeen bewolkt... ...en vooral in de ochtend kans op het lichte regen. De oostenwind waait vrij krachtig over land... ...en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar hooguit uit een graad of 11. En voor het gevoel zal het, zal het dan ook veel kouder zijn... ...dan de waarde op de thermometer. En tot zover het weer volgens Rico Schreuder. Electric Light Orchestra. Kortweg Ilo. Onder de bezielende leiding van Jeff Lynn. Die het beetje overnam van Roy Wood. En ook in The Move hebben de twee gasten al samen gespeeld. En daar, uit die band is dit eigenlijk voortgekomen. En het heette Electric Light Orchestra... omdat het toen een van de eerste bands was... die ook met echte strijkers werkte. Ja, Weet jij wie hun manager is geweest? Uh, nee, dat weet ik niet. Aha! Weet ik eigenlijk iets wat jij niet weet. Oh, wie was dat dan? Sharon Osbourne in haar hele jonge jaren. Oké. Okay. En dat was weer de vrouw van Ozzy, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Is nog steeds. Volgens mij gaat de scheiding niet door. Oh. Oh, ze houdt het toch vol. Oké. Okay. Ja. Vraag niet hoe. Vraag niet hoe. <laughs> Oké, okay. hey, uh, Maar um, goed, dat was uh, dus jouw uh, liedje van de Zuidkick. <laughs> en op onze Facebookpagina staat de vraag van de week. Hè? De Red Red Wine van ub 40. En van uh, wie nog meer? I'm a Believer van oh, de Monkeys. Oh ja, I'm a Believer van de Monkeys. Uh, zijn die geschreven door. Uh, door wie zijn die geschreven? Dat is de vraag. En we hebben vier antwoorden. En jij zei Neil Diamond. Ik jij zei zijn... Paul McCartney. Ja. En jij zei. Elton John. Elton John of Billy Joel. Ja. ja. Nou, u mag uh, antwoorden. Je, vindt, je wint er niks mee, maar uh, je hebt wel dan de Hall of Fame. En uh, ik heb een andere versie gevonden van Red Red Wine, die jij waarschijnlijk niet kent. Nou, kom maar op. Ja, ik heb een hele leuke versie gevonden, namelijk van de T-set. Die hebben hem ook opgenomen. Hetzelfde liedje. Red Red Wine. Geschreven door. <lacht> red Red geschreven door... Uh, <middels> en uh, er zijn een heleboel uitvoeringen van. Uh, onder andere van de componist zelf. Maar uh, dat gaan we niet vertellen. Dat uh, mag u vertellen. Op onze Facebookpagina staat de vraag uh, met fotootje. Uh, multiple choice. Uh, antwoord is het. Uh, de vraag is... Uh, de liedjes Red, Red, Wine en I'm a Believer werden geschreven door. En er staan er vier mogelijkheden. Namelijk Neil Diamond, Paul McCartney... Elton John en Billy Joe. Nou, en dan mag u vertellen wie het geweest is. En u verdient er niks mee. Jij kan er niks mee winnen. Maar je bent dan wel wereldberoemd in onze Hall of Fame. En uh, dit was de uitvoering. Nou, dat is weer een beetje verwarrend. Want uh, op Spotify staat hij dan onder de naam T-Set. En volgens mij was het een solo single van Peter Tetro. Peter Tetro. Maar... Dat kan ik mis hebben. Misschien hebben ze hem ook wel onder de naam t shirt uitgebracht. Kan natuurlijk heel goed. Goed, red, red, wijn. Rode, rode wijn. Nou, op dit uur nog maar even niet. Vind ik. Want we gaan eerst naar de film. De bioscoopagenda. Hier volgt de bioscoopagenda van Cinema Circus Zandvoort voor deze week. Uh, vandaag en donderdag nog Bridget Jones Baby. Om twee voorstellingen, om zeven uur en om half tien. En ik ben eindelijk geweest vorige week. Hoe ja, was hij? Hoe was hij? Hij was inderdaad gewoon weer heel geestig. Ze zijn ja. natuurlijk allemaal wel heel, wat ouder geworden, maar dat, ja. dat zijn we allemaal. Ja. Maar uh, het, het, het, ja, het, het venijn zat hem dit keer niet in de staart, maar in het begin. Ik, uh, op een gegeven moment zat ik wel zo van: oh, Ik heb al een hele tijd niet meer gaan lachen. Dat was dus meer naar het eind. Daar werd het wat serieuzer. Maar okay. uh, het is wel een aanrader. Ik, uh, okay. ik heb er geen spijt van. Geen, uh, geen verkwisting. Oké. Okay. Uh, we hebben op woensdag de première van The Trolls in 3D om half 2. En dat is de, film, de animatiefilm over uh, vrolijke trollen. Met daar onder andere in de stemmen van Sharon Dawson en Whalen, En gevolgd door om half vier Meesterspion. Uh, op woensdag uh, de filmclub Simon van Kolum. Om half acht met daar de thriller Our Kind of Traitor. Hierin ontmoeten we de academicus Perry uh, McPears. Ja, door Ewan McGregor. Die samen met zijn vriendin vakantie aan het vieren is in Antigua. De film is gebaseerd op de bestseller van John le Carré... waarvan eerder Tinkerteller, Soldier, Spy en A Most Wanted Man zijn verfilmd. En uh, nou ja, zoals gezegd, ook nog op donderdag draait Bridget Jones Baby... om zeven uur en om half tien. Dus ga dat zien in Cinema Circus Sandvoort. En meer informatie vindt u op de website cinemacircus Oké, okay. ik vind het een tragedie. <laughs> Nou, zeg. Ja, ik vind het echt een tragedie. Maar goed, dat vindt Nora Jones ook trouwens. En het is haar nieuwe plaat. Ja, Tragedy. Nora Jones. Lekker! Finally, come around. He's got wrinkles and a crooked frown. He holds back tears, thinking of the ears that the bottle had on no time. Down. So we we'll sit having. Oh, ik word net wakker. Hè, wat? Ik word net wakker. Oh, je wordt net wakker? Ik begin het zo'n Ja, nou, het is lekker, lekker relaxed gewoon. Dat mag ook tijdens het liggen. Ik bedoel, je, kijk, je kan natuurlijk niet altijd die mensen van die uh, harde muziek... want dan springen de broodjes van het... Uh, <laughs> dat kan je niet maken natuurlijk. <tien> maar uh, we gaan eventjes naar het nieuwe album van Robbie Williams. Dat, uh, dat komt deze maand uit, geloof ik. En, uh, maar ja, daar is alweer herrie over, hè? Nou, heb je het gehoord? Nee, vertel. Nee? Well, nou, ik heb het al over, heb een paar keer verteld in de uitzending, maar er is alweer Harry over, want hij heeft een nieuwe single gemaakt. Uh, er is een nieuwe single van uitgekomen, die heet Party Like a Russian. En daar zijn de Russen boos over. Nou, nee. Ja, ze niet zijn er waar. boos over, ja. Ze zijn er boos over. Hij mag het land niet meer in, hij mag er ook niet meer optreden. Ze zijn gewoon boos. Omdat <laughs> hij dus een nummer heeft gemaakt over Russen. Party like a Ik dacht dat ze er altijd wel trots op waren. Nou. Met hun vodka ken... en Asdrovija. Uh, de... Nou, kennelijk niet. Want ik hoorde inderdaad vorige week op de radio het verhaal... dat, uh, dat ze boos zijn. Nou, oké. Okay. Ik vind het een leuk nummer. It takes a certain kind of man with a certain reputation... to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space. Just be Ain't no refuting or no disputing I'm a moderate some contract disputes to some brutes in Lebuton Act high for while my boys put the boots in Do the game, Party like a Russian End of discussion Dance like you got concussion on oh, Takes half the Western world just to keep my ship afloat, and I never ever smile unless there's something to promote. I just won't to emote. Party like a Russian, end of discussion. Dance like you got concussion. Oh, we got soul and we got gold. Party like a Russian go seduction Zo so leuk. Party Like a Russian. En dit is Brokul Heron. Your multilingual business friend Spack the bags and fled Tree. And the lipstick time may fit Was too tall. Your child. dit prachtige. Deze tweede hit van Ham. Een live versie uit 2012. Maar uh, als ik toch eerlijk ben, dan prefereer, ik, dan prefereer ik toch die prachtige live versie uit 2006 met het uh, Deens Festival Orkest. Die is vind ik, veel mooier. Nou, we gaan naar het uh, nieuws en het weer van uh, 1 uur. En we zijn zometeen bij u terug met de Hoersubsidie. Woehoe! <lacht>